Te nemen dat de bezetters van het koraaleiland het slachtoffer geworden zijn van de orkaan Susanna. Waarschijnlijk is hun machine volledig vernield en zijn alle inzittenden onbekomen. Bij gevolg is de blokkade van het eiland opgeheven. Ik herhaal, de blokkade van het eiland is opgeheven. Het radiobericht dat je hoorde, meisjes en jongens, was afkomstig van de commandant van de torpedobootjager die ons al zo lang probeerde te klissen. We hebben het opgevangen terwijl we met onze duikende eend midden in het oog zaten van de beruchte orkaan Susanna die ons met een snelheid van 160 km per uur in oostelijke richting met zich meevoerde. Hoe alarmerend en somber dat bericht ook klinkt, toch betekent het voor ons uitstekend nieuws. Ja, nu kunnen we gerust zijn. We zijn veilig weggeraakt. Geen mens zal er nog aan denken om ons op te sporen. Orkaan Susanna is op het gepaste ogenblik over ons eiland geraasd. Ja, als hij er niet geweest was, zou onze duikende eend nu misschien al in handen van onze tegenstanders zijn. En wij in de gevangenis. Ja, je hebt gelijk, maar mag ik er even op wijzen dat we nog geen reden tot juichen hebben? Hoezo, om Januari? De toestand zag er hopeloos uit. Er was geen ontkomen meer mogelijk. Maar dankzij Susanna zijn we in één klap van alle zorgen verlost. Waarom zouden we dan geen reden tot juichen hebben? Je schijnt Susanna zelf te vergeten, meisje. Onze duikende eend zit er nog middenin, weet je. Maar we hebben er geen last van. Omdat we in het windstille centrum zitten. Maar we kunnen niet eeuwig in het oog van de orkaan blijven. Laten we er dan uitgaan. We zijn intussen ver genoeg van het koraaleiland vandaan geraakt. Ah, ja, ja, ja, ja. Je hebt je makkelijk praten, maar hè. ik ben bang dat het hachelijk wordt als we van Suzanne afscheid proberen te nemen. De orkaan verlaten zal wel niet moeilijker worden dan het opstijgen geweest is. Ik vrees het tegenovergestelde. Bovendien is er nog wat anders waar ik over pikker. Wat? Hoe? Ja, ik heb er geen flauw idee meer van waar we ons op het ogenblik juist bevinden. Hoezo, professor? Haha, <laughs> kijk naar het kompas. De naald draait onophoudend van de ene windstreek naar de andere. Maar ja, oom Janivari heeft gelijk. Ah. Wat is daar de oorzaak van? Nou, dat hoef je niet eens te vragen. Susanna is natuurlijk de schuldige. <laughs> Ortanen gaan vaak met hevige magnetische stormen gepaard. Is het niet, oom? Ja, ja, ja. Hoe dan ook, ik weet dat we ergens boven de Stille Oceaan zitten. Maar waar dat juist is, zou ik zelfs bij benadering niet kunnen zeggen. Ja, dan moeten we op zee landen en het proberen uit te vissen. Ja, dat zal wel moeten. Als we rechtsomkeer maken en zo uit het oog proberen te komen, dan zijn we van Susanna verlocht. We proberen het. Veiligheid, Schorgelson. Nazien mensen, onze duikende eend zou wel eens rare bokkesprongen kunnen maken, zodra we het veilige oog van Susanna verlaten. Het is je moord om. Op dan. ik laat mijn duikende eend zwenken en probeer door de wervelwind te komen. Toen onze duikende eend het centrum van de orkaan verliet en in de reusachtige wervelbind terecht kwam was het of ze tegen een muur beukte. De krachtige luchtverplaatsing greep haar en probeerde haar in razende vaart met zich mee te voeren. Het zag er nou uit dat oom Januari het meesterschap over zijn machine verloor en dat de duikende eend de willoze speelbal van de storm zou worden. Maar toen om Januari de motoren op volle kracht liet draaien, slaagde hij erin zijn toestel langzaam los te krijgen uit de krachtige greep van de orkaan Susanna. We voelden de windkracht geleidelijk afnemen en enkele minuten later waren we veilig. Nu kan ik vrijer ademen. Ja, op een bepaald ogenblik heb ik echt gevreesd dat we dit zouden halen. Maar onze duikende eet is een pracht van een toestel om januari. Het kan tegen een stootje. Toch moeten we nu snel landen. De motoren hebben een te grote inspanning moeten leveren. De oceaan is nog vrij woelig. De naweeën van de orkaan laten zich nog gevoelen. Niks aan te doen. Laten we maar proberen neer te komen. Houd de gordel goed om. Ja, dat zal wel nodig zijn. Ja, we dalen. Wat is de zee wild zeg. Oh, oh, ik ben bang dat ik ter zeeziek word. Als we onderduiken zullen we geen last meer hebben van de golven. Het spijt me Marleen, maar dat kunnen we niet doen. Ik moet de motoren even stilleggen. leggen. Vooruit dan maar. Zo, uh, laten we nu de toestand bespreken. Wel, ik vind dat we er niet zo beroerd voor staan. Ik wel. Ik heb me nog nooit zo akelig gevoeld als nu. Kijk eens, we zijn aan de Amerikanen ontkomen en we zijn aan de woede van de orkaan Susanna ontsnapt. Ik vind dat er niet mogen klaar. Maar toch zijn er ook enkele negatieve punten. Ten eerste weten we niet waar we ons juist bevinden. En ten tweede is onze voorraad levensmiddelen bijna opgebruikt. Dan moeten we proberen zo snel mogelijk land te bereiken. Ja, ja maar dat is net het probleem. Ik heb er niet het minste benul van welke richting we uit moeten. Als we nu verder naar het oosten gaan, komen we wel ergens terecht. Hé, hey, maar wacht eens. Ja, maar, wat is er, Coralis? Als mijn ogen me niet bedriegen, dan zie ik recht voor ons uit dat land. Als dat waar kon zijn... Het is zwaar, om Januari. Ik zie het ook. Maar je hebt gelijk. Het is inderdaad lang. We zijn er niet eens ver vandaan. Laten we zeer vlug heen varen. Ik voel me doodziek worden van dat op- en neer dansen op de golf. Ja, ik, ik breng de motoren weer aan de gang. En om Piet plezier te doen, zullen we dan toch maar onder water varen. Dank u, oom. Ik wist niet dat de zee je zo doodziek kon maken. We zullen je er vlug van helpen. Is de kajuit goed gesloten, Coranis? We kunnen duiken. Opgelet dan. Pas was onze duikende eend een paar meter onder water gekomen of mijn zeeziekte verdween als bij toverslag, dat kwam omdat het effect van de woelige golven zich daar niet meer liet voelen. Ik werd weer de oude en keek door de periscoop naar het land dat we steeds dichter naderden. Het was duidelijk, weer een eiland, maar ditmaal geen koraaleiland, het zag er veel eer uit als een vulkaaneiland met een zandig strand. Na een half uur varen, kreeg onze duikende eend vaste grond onder de wielen en konden we uitstappen. Ik ben blij weer vaste grond onder mijn voeten te voelen. Ik ook. Ons laatste tochtje is niet voor de poes geweest. En weten jullie nu waar ik echt zin in heb? Zeg het maar. Ik wou hier graag een poosje blijven en enkele dagen vakantie. Ja, het zou best kunnen dat ik je wens in vervulling kan doen gaan. Ik moet mijn duikende eend grondig nakijken. Vooral de motoren moeten gecontroleerd worden. Ik mag het niet langer uitstellen. Dan treffen we het. Want dit eiland lijkt me een geschikte plek voor wat vakantie. Ja, een prachtig strand en een heerlijk klimaat. Wat kunnen we nog meer wensen? Ja, ja, Ja, ja, ja. Maar vergeet niet dat onze voorraad levensmiddelen bijna opgebruikt is. Als we hier aan voedsel kunnen komen, is er geen probleem. Maar als hier niets eetbaar te vinden is, dan kunnen we onmogelijk lang blijven. Dan stel ik voor, oom, dat Marleen en ik al dadelijk op verkenning gaan. Dat kan gevaarlijk worden. Waarom gevaarlijk? Omdat we ons in onbekend gebied bevinden. Het ziet er hier helemaal anders uit dan op het Koraaleiland of in het Braziliaanse oerwoud. Dat kan hier onmogelijk gevaarlijk zijn. Ja, oom, je ziet toch zelf wel dat dit een echt aardparadijs is. Mogelijk maar schijnbedriegt. En als je op verkenning wilt gaan, moet je in elk geval wapens meenemen. Daar heb ik niks op tegen. Ik geef hem in. Nou, neem dan allebei een geweer mee. Oké, okay, Coralis. Blijf niet te lang weg en ziet dat hij niet vertaalt. Daar is geen gevaar voor. Het eiland is niet groot. In een paar uur kunnen we er helemaal omheen lopen. Je doet maar. Intussen zullen Coralis en ik onze duikende inkt onder handen nemen. Ben je klaar, Piet? Ik ben klaar. Tot straks en om januari. Tot straks, Coralis. Het strand was afgezoomd door een gordel van planten, die echter niet zo dicht op elkaar groeiden dat ze een ernstige belemmering vormden. Nadat we er voorbij waren, kregen we een heuvel te zien waarachter ongetwijfeld een vallei lag. Ook de heuvel was begroeid. Toen we hem bereikten, zagen we dat de kleurrijke vlekken die we vanuit de verte op de struiken en bomen gezien hadden, prachtige bloemen en vruchten waren. Heb je ooit zoiets gezien? De plantengroei is hier nog veel mooier dan in Brazilië. Vind ik ook. Vergeleken bij deze rode en gele en paarse bloemen, verdwijnen de mooiste orchideeën in het niet. Moet je die vruchten eens bekijken, zeg. Wat zijn dat voor dingen? Ik heb er geen idee van, maar ze zien er sappig en smakelijk uit. Zouden we ervan durven eten? Waarom niet? Ze kunnen giftig zijn. Dat denk ik niet. Laten we het maar doen. Uh, ze, zou het eiland bewoond zijn, denk ik? Dat kan best. Kijk daar, maar Marleen. Oh, de mensen. Nee, nee. Laat je geweer aan de riem, zus. Je ziet toch dat die mensen niet gewapend zijn. Je hebt gelijk. Ze kunnen geen kwade bedoelingen hebben. Wij blijven staan en we wachten af. Ze komen naar ons toe. Maar ik geloof niet dat we ons zorgen moeten maken. Ze glimlachen naar ons. Welkom. Welkom op Maluba, vreemdelingen. Um, uh, goeiedag, meneer. Mag ik weten hoe je op ons eiland terechtgekomen bent? Louter toevallig, meneer. Oh, noem me niet, meneer. Mijn naam is Guru. In jouw taal betekent het heldere hemel. Aangename kennismaking, Guru. Mijn naam is Piet en dit is mijn zus Marleen. Nogmaals welkom, Piet en Marleen. Maar nu herhaal ik mijn vraag. Hoe zijn jullie op ons eiland terechtgekomen? Wel een orkaan heeft ons naar hier gedreven. Dat moet dan de orkaan geweest zijn die aan Maluba voorbij is gekomen. Zijn jullie schip? Hè? Uh, toch niet. Uh, de machine waarmee we op tocht zijn, onze duikende eend, zoals wij ze noemen, heeft geen averij opgelopen. Ze staat veilig op het strand. Onze twee reisgenoten zijn ze aan het nakijken. Jullie zijn dus niet met z'n tweeën. Nee, we zijn met vier. Maar dat is prachtig. En we zouden graag weten waar we precies terechtgekomen zijn. Ja, een eiland dat de naam Maluba draagt, is ons totaal onbekend. Dat kan ik geloven. Maluba is wat je zou kunnen noemen een verloren eiland in de oneindige uitgestrektheid van de oceaan. Het ligt ver van alle scheepsroutes en totaal afgezonderd. Hier komen dus nooit schepen langs. Nooit, en uh, dat is goed. Zo blijft Maluba gespaard van alle nadelen van de moderne wereld. Hm, dat zal wel. De naam Maluba betekent in jullie taal trouwens laatste paradijs op aarde. Dat dit eiland inderdaad een paradijs is, hebben we zelf al gemerkt. Nergens ter wereld hebben we zo'n mooie bloemen en planten gezien. De, en nergens heerlijke vruchten. Die vruchten wilden we net plukken toen jullie hier aankwamen. Maar alsjeblieft, vrienden, ga je gang. Pluk naar Hartelust en eet van de rijke gaven die Maluba zijn gasten biedt. Dankjewel, Goerel. En uh, hartelijk bedankt ook voor het vriendelijk onthaal. Enkele toeval brengt soms gasten op Maluba. Het gebeurt dus niet zo vaak. Het is begrijpelijk dat we zeer blij zijn als dat dan toch gebeurt. Uh, Piet. Ik vind dat we dadelijk na de de eend terug moeten om oom Januari en Coralis te vertellen wat we ontdekt hebben. Ja, ja, haal je reisgezellen hierheen. Ze zullen even welkom zijn als jullie beiden. Ze zullen ook graag kennis komen maken, goeroe. Wel, dan stel ik voor dat je die twee andere gasten gaat halen en dat ik met mijn vrienden naar ons dorp terugkeer om het welkomstfeest te organiseren. Een feest? Te onze Erik? Natuurlijk! Ik zei je toch dat Maluba zich niet elke dag in het bezoek van gasten kan vergeugen. Ga je vrienden halen en kom dan naar ons dorp. Waar ligt het dorp? Als je de kam van de heuvel bereikt, zul je het aan de andere kant in de vallei zien liggen. Goed, goeroe. Dat is dan afgesproken. Haast je, haast je. Het volk van Maluba zal erg ongeduldig worden als het verneemt dat er onverwachte gasten aangekomen zijn. We zullen er spoed achter zetten, goeroe. Tot straks. Tot weldra, vrienden. Vlug gingen Marleen en ik het goede nieuws aan oom Januari en Coralis vertellen... ...die op het strand waren achtergebleven. Oom Januari! Coralisch. Ja, wat gebeurt er, Marleen? Het lijkt wel of je ons iets bijzonders te vertellen hebt. Dat is ook zo. Ah, aan je gezicht te zien zou ik zeggen dat je goed nieuws meebrengt. We zijn in het aardparadijs terechtgekomen, om waar. Echt waar, hoor. Dit eiland heet Maluba. En dat betekent zoveel als laatste paradijs op aarde. Maar hoe ben je erachter gekomen? Guru heeft het ons gezegd. Wie is sinds hemelsnaam Guru? Eén van de eilandbewoners die we ontmoet hebben. Ja, wat wil jij beweren dat dit eiland bewoond is? Natuurlijk is het bewoond. En nog wel door de vriendelijkste mensen die ik ooit ontmoet heb. Ik moet zeggen dat jullie korte verkenningstocht een goed resultaat gaat hebben. Je moet dadelijk met ons mee naar het dorp van Guru. Nee, nee, nee, nee, dat gaat moeilijk. Courage en ik zijn nauwelijks begonnen met de revisie van onze duikende eend. Maar Guru en zijn stamgenoten wachten vol ongeduld op ons. Wij mogen die mensen niet teleurstellen. Ze organiseren trouwens een groot feest voor ons. Ja, als dat zo is, dan moeten we natuurlijk meegaan. Kom, Coralis, we gaan met de jongelen mee. Nou, eerlijk gezegd, ik ben plotseling ook felgebrand op een nadere kennismaking met het paradijselijke Maloeba. Ik ook, maar uh, vertel ons eens wat meer over die Guru en zijn stamgenoten. Hoe zien ze eruit? Oh, ik zou zeggen, als Hawaiianen. Ja, en ze dragen enkel een kleurrijke lendendoek. En ze hebben bloemen in het haar. Zijn het blanke? Dat zou ik niet durven zeggen. Nee, ze hebben een, een diep bruine huidskleur. Maar ze zijn geweldig vriendelijk en gastvrij. Dat klinkt allemaal erg veelbelovend. Met z'n vieren gingen we op stap. En na een half uurtje waren we de heuvel over en kwamen in het dal, zoals Guru het ons gezegd had. Kijk, daar ligt het dorp. Het lijkt wel een filmdecor. Ja, die hutten met hun rieten daken zien er erg aantrekkelijk en romantisch uit. Ja, waar komt die muziek vandaan? Bij, bij die grote hut zit een hele band. Zou dat de eer van ons zijn? Dat zou wel. Goeroe heeft immers gezegd dat hij een groot feest wil organiseren. Mensen, nu begin ik ook te geloven dat we het aardparadijs gevonden hebben. Het feest dat Guru en zijn stamgenoten voor ons georganiseerd hadden, overtrof onze stoutste verwachtingen. Het bestond uit een heerlijke maaltijd waarbij we de fijnste gerechten opgediend kregen: smakelijke spijzen, lekkere visgerechten, zeevruchten en fruit. Vleesschotels stonden niet op het menu. Later zouden we daarvan de reden vernemen. Bij dit alles kregen we verscheidene soorten wijn te drinken. Een wijntje dat zoet naar binnen liep en er erg onschuldig uitzag, maar dat helemaal niet was. Ik raakte vlug onder de invloed van de koppige drank en van de bedwelmende muziek. En ik viel in een diepe slaap. Piet. Piet, hmm, wordt wakker. Laat me met nee, wakker worden. Oh, ik wil slapen, slapen. Je moet wakker worden, want er gebeurt iets eigenaardigs. Hmm. Wat? Hè? Huh? Wat we Ja, maar dat is net wat ik je wou zeggen. We zitten gevangen in een soort grot. Zitten wij opgesloten? Ja, maar waarom? Ja, maar waar zijn Marleen en Coralis? Marleen ligt nog te slapen, maar waar Coralis uithangt is mijn raadsel. Hij is niet in de grot. Maar ik begrijp niets van die hele toestand. Maar hoe zijn we hier gekomen? Dat vind ik net zo min als jij. Het enige wat ik me herinner is dat ik op het feest erg slaaprijk ben geworden. Ja, ik ook. Zal ik Marleen bakken? Ja, want we moeten samen de toestand bespreken. Marleen? Marleen, wat pakken? heb ik lekker geslapen. Ja, mooi. Maar, maar nu moet je vlug pakken worden. Oh, waarom? Ja, omdat er vreemde dingen gebeuren. We, we zitten in een grot opgesloten. Is opgesloten? Waarom? We begrijpen het ook niet, alleen. Maar wat Piet zegt is waar. We zitten in een soort grot en kunnen er niet meer uit. Toch moeten we proberen weg te komen. Dat is volkomen nutteloos. Is dat niet de stem van GroenRoe? Jawel, ik ben het. Als je naar de kleine opening in de wand opkijkt, dan zul je me zien. Goro, wil je ons alsjeblieft zeggen wat dit te betekenen heeft? Je ontvangt ons met open armen, je zet een groot feest voor ons op touw en dan sluit je ons op in een grot. Dat, dat, dat klopt toch niet? Het antwoord op je vraag is eenvoudig. We hebben je zo vriendelijk ontvangen omdat we je nodig hebben. Nodig? Waarom? Maluba is een aardparadijs. We hebben alles om gelukkig te zijn. Een mooi land, een heerlijk klimaat, bloemen en vruchten, rust en vrede. Maar iets ontbreekt hier, toch. Wat? Is het je nog niet opgevallen dat je hier nergens dieren hebt gezien? Mm -hmm en dat je gisteravond geen vleesgerechten op het menu hebt gevonden? Ja, dat hebben we gemerkt, maar wat hebben wij daarmee te stellen? Het betekent dat de bewoners van Maluba nooit vlees te eten krijgen en dus tegen wil en dank vegetariërs zijn. Enkel wanneer het toeval bezoekers naar ons eiland brengt, krijgen we de gelegenheid afwisseling te brengen in ons dagelijks menu. Ja, dat... je wilt toch niet zeggen dat jullie cannibale bent? Menseneters? Af en toe voelen we een onweerstaanbare drang naar een vleesschotel. En bij gebrek aan dieren zijn we dus wel gedwongen genoegen te nemen met wat we kunnen krijgen. Maar dat is ongehoord. Jullie geven de indruk vriendelijke en beschaafde mensen te zijn. Hoe kunnen jullie dan zulke vreselijke dingen doen? Laten we daarover niet reden, twiste professor. Het zou niets veranderen. Ja, zeg ons nog één ding, guru. Wat? Wat is er met onze vriend Koralis gebeurd? Hij is erin geslaagd aan onze waakzaamheid te ontsnappen, maar hij geraakt niet ver. Mijn broeder zullen hem spoedig vinden. Guru, laat luister nu eens. Laten we aan dit gesprek een eind maken, professor. Je weet nu waar je aan toe bent. Dat is niet. Wat een toestand. Maar wie had ooit kunnen denken dat die, die vriendelijke malouba... kan niet wapen zijn? Allemaal goed en wel, maar hier zitten we nu. En maar wachten tot die kerels ons in een grote ketel stoppen. Ja, ja, dat ziet er lief uit. Maar we moeten iets doen. Ja, ja, ja, we moeten beslist iets ondernemen. Maar wat? Laten we onze gevangenis grondig onderzoeken. Er viel niet veel te onderzoeken in de grot. Het was duidelijk dat er geen ontsnappen mogelijk was. We konden dus niets anders doen dan gelaten wachten. En al ons vertrouwen stellen in Coralis. Enkele uren later kwamen een tiental Malubanen ons uit onze gevangenis halen. Het was nutteloos ons te willen verzetten tegen de overmacht. We werden naar buiten gebracht waar zich de hele bevolking van Maluba verzameld had. Wat gebeurt er nu? Nee? Niet veel goeds natuurlijk. Ik denk dat ons laatste uur geslagen is. Hey, kijk, daar heb je goede weer. Vrienden Maloubanen, vrienden, het grote ogenblik is aangebroken. We hebben het feest uitgesteld tot op dit ogenblik, omdat onze vierde man op een onverklaarbare manier verdwenen is. Maar dat geeft niet, ook die man krijgen we wel. Vrienden Maloubanen, in afwachting daarvan beginnen we alvast met deze drie hier. Ik geloof dat ik het gegier van onze duikende eend hoor. Kom dat maar waar zijn. Het is waar, oom! Oh, Kijk, dat komt ze aangevlogen! Vlug, vlug, in de instappen! Toen de duikende eend zo plotseling met gierende motoren als uit de hemel scheen te vallen, Begrepen de Malubanen niet wat hen overkwam, als mossen stoven ze uit elkaar en daar maakten wij dankbaar gebruik van om aan boord te wippen en er als de bliksem van door te gaan. Wij keerden het cannibale eiland dat er zo paradijselijk had uitgezien de rug toe en blij dat we heel uits uit dit nieuwe avontuur gekomen waren, vlogen we verder over de oneindige uitgestrektheid van de stille oceaan.